Wij beginnen de les 216 op de pagina Kuf Samig Bed, 162. De regel 9 van de zogertekst zelf, od Kuf Samig gimmel. 163. We staan te midden van het verhaal van Simon Barjochai die het als antwoord geeft aan zijn zoon van uh, een denkbeeldig of ware het er niet toe gesprek tussen hem en een grote, een grote filosoof uit de volkeren der wereld. En die, die grote filosoof die komt met argumenten naar voren, waarbij hij citeert het hele geschrift, en hij laat zien dat er wel iets mankeert aan, het, aan de aanpak van Israël, want uh, zij zeggen dat zij gaan boven het verstand, dat, men, ja, dat zij geloven in het Schem boven het verstand, want men kan, er is geen verstand dat hem kan grijpen begrijpen, de schepper, het is boven verstandelijk als het ware boven natuurlijk en boven verstandelijk terwijl de volkeren der wereld wel hem begrepen binnen het verstand en dan zegt hij nou, jullie zeggen toch oké okay, ik ga niet uh, op in dat uh, oké okay, laten we zeggen, ik, ik ga ermee akkoord dat de volkeren der wereld kunnen hem niet uh, de schepper kunnen niet vatten met hun hoofd, maar jullie zeggen, Israël staat het geschreven, kan wel de schepper uh, begrijpen, hoe komt het, dus of dat volkeren de wereld zijn, of dat Israël, het is toch mensen, wat is dat nou, waar gaat het over, wat is dan het, als Israël dat wel kan, wat zit er daar als hulde voor de schepper? Nou, wat kan je vergelijken, de mens met, met de schepper? En een zeer bijzondere discussie wat hij ons nu, wat hij over ons vertelt. Voor ons natuurlijk is het altijd een plus dat wij kunnen dat zien vanuit het bijzondere aspect. Hè? Dat alles is in een mens. De Torah spreekt waarover, spreekt over een mens over het aspect Israël in de mens, dus boven de taber, boven de gezij. en het aspect van onder de, de gezij, dus de aspect, aspect van de volkeren der wereld. Heellijk. Nou, dan als we uit, vanuit dit invalshoek, als we dat, deze invalshoek, als we dat bekeken, dan is het, alles komt wel op zijn plaats. Kijk, dan als hij zegt nou dat de volkeren der wereld de schepper niet begrijpen, kunnen niet begrijpen, dat is voor ons begrepen, dat is dan aannemelijk. Waarom? De volkeren der wereld in de mens, ja, zeven sferoten, die elke van tien, zeventig, die zijn, die, die vormen welke, die zijn, vertegenwoordigen welke wens? De wens om te ontvangen, ja of niet? Nou, de schepper is de absolute wens om te geven. Dus de volkeren der wereld, die. De wens om te ontvangen zijn, kunnen natuurlijk niet hebben de uh, discrepantie naar eigenschappen met de schepper. Ze kunnen hem niet begrijpen, bevatten hem met hun verstand. Want we hebben geleerd van hem, van die filosoof, dat zij de volger der wereld, de volger der wereld, in de mens natuurlijk. Ik kan het zeggen ook van buiten, kan je het ook in het algemene aspect, over het algemene aspect uh, spreken, maar dat helpt ons niet. Hè? ...dus... Als we bekeken dat alles in één mens, in alles is in een mens, dan is het duidelijk voor ons, waarom niet? Dat de volkeren der wereld kunnen hem niet begrijpen, vanwege de uh, discrepantie in de regenschappen. Hè? Omdat men kan de schepper alleen begrepen, dan pas begrijpen wanneer men overeenkomt naar regenschappen met hem, ik, wanneer men wenst te geven, dan kan men begrepen, de schepper, op welke manier, wat is begrepen? Ontvangen het licht, dat is begrepen. En niet met woorden, niet met binnen het verstand, zoals de volkeren der, der wereld dat doen in de, men, uh, de mens zelf. Dus onder de tabu is de wens om te ontvangen voor zichzelf en het proberen het begrepen, willen, willen het willen begrepen binnen het verstand. Dat zijn de volkeren der wereld in de mens. Dat kan niet. Dan zegt die, die grote filosoof tegen um, Shimon Bar Yochai: "Maar Israël kan het wel. Staat geschreven dat Israël kan het wel. En nu begrijpen wij waarom Israël kan wel. Israël in de mens kan wel de schepper begrijpen. Hoe? Omdat Israël is be in de mens is de kilim van het geven. Hashem is geven, de wens om te geven. Er is wel overeenkomst naar eigenschappen. Duidelijk." Dan in de kilim van Israël in de mens kan men wel de schepper begrijpen. Begrepen, het geestelijke begrepen, het goddelijke begrepen betekent in staat zijn om in zijn kilim het licht te ontvangen. Dat is begrepen. Niet iets begrepen wat, wat in de, ergens in de hemel daar ergens is en men gaat dat allemaal, uh, weet ik veel, uh, beredinerend, spreken over, over de schepper, maar het geestelijke alleen, dan kan men zeggen dat men begrijpt het geestelijke, als men dat kan opnemen in zichzelf. Ik zou kunnen zeggen, beter misschien voelen. Voelen, precies. Het is, yeah, is net zoals bij het dat voorbeeld, hebben we dat gehad, van, wat is het eten? Wat is het eten? Is het at of bedoel, het at aspect eten. Het is niet, a, niet alleen kijken naar de plaatjes, mooie plaatjes in een in, in tijdschrift of een culinaire boek, of een kookboek. Door kijken naar die plaatjes word je niet, verzadigd. je niet, niet, niet uh, verzadigd. Ja, moet het zelf opnemen in jezelf, betekent binnen jouw kilim halen. Precies hetzelfde is met het geestelijke. Alleen kijken, alleen over pijn daarover, helpt niet. Het blijft alleen in het hoofd. Het moet komen in de kilim, dat is het begrepen. En de schepper kan, je, kan men alleen eh, begrijpen, oftewel aanvoelen alleen wanneer die in onze kilim is. Ja, wanneer wij kunnen hem voelen. In onze handen, in ons lichaam, overal voelen we dan als zaligheid in onszelf. Dat is het begrip En zonder dat is alleen maar denkwerk. En dat wil niet zeggen dat het heeft niets te maken heeft met Israël als volk. Want nou kijk wat Israël als volk, altijd dat orthodoxe volk. Voelen ze de schepper? Geen sprake van, geen een van hen voelt de schepper. Begrijp? Al, die, al die orthodoxe, de orthodoxe volgen, voelen die schepper? Of een uh, orthodoxe, oftewel, uh, of een christen die alleen maar uh, naar de kerk gaat of zo, voelen die de schepper? Nee, ze hebben alleen contact met de religie. Maar niet de schepper. Allo, daarom het, het draait bij hen alleen in hun hoofd. ...in hun hoofd allerlei dingen... ...dat ze doen met handen en voeten... ...dat is wat ze doen... ...geen enkele religie brengt de mens... Bij ...een gevoel bij... ...van het, van het goddelijke... ...dat gevoel dat het schepper moet komen... ...binnen het hart van de mens... ...dat, dat is alleen... Uh, ...het geestelijke... ...dus dan zien we wel dat het iets is... ...dat wat hij zegt... ...dat in, de, in, de, in het Tanaag... ...in het Torah ergens geschreven staat... Uh, dat uh, Israël wel kan begrijpen de schepper. Dan weten we dat het slaat op de kilim van het geven, die wel geschikt zijn om de schepper te uh, begrijpen. En nu gaan we dan verder kijken: wat is dat? Dat was toch een tegenargument eigenlijk en van die filosoof, als bewijs juist van dat het. Uh, als tegenbewijs, ja, dat Israël zegt één ding, dat zij zeggen dat zij wel hem kunnen begrijpen, dat zij dat hij niet begrijpelijk is, dat Hashem is, niet te begrijpen is met het hoofd, en uh, terwijl daar staat wel geschreven dat Israël wel, in Israël zijn er wel wijzen die hem begrijpen. Zeer, zeer subtiel iets. Het zijn allemaal twee dingen. Die hier verweven zijn. Aan de ene kant, Israël zegt, goed opletten, het is een zeer diep onderwerp. Dat als, als Israël zegt, dat zij de schepper niet begrijpen, of niet bevatten, dat de, geen, gedachte kan, geen gedachte kan de schepper bevatten, betekent dat alleen, door het, alleen uh, Israël kan contact hebben met de schepper, alleen boven het verstand. Niet binnen het verstand. Ja, binnen het verstand is alleen, is, it, is, de, is de houding alleen van de volkeren der wereld. Ja, onder de ghazé, dat is in de mens. Die willen alleen alles begrijpen binnen het verstand. Maar boven de ghazé moet gaan, boven het verstand. Dus tot de klikketter. Dat betekent boven het verstand. En dan betekent dat, dat betekent dat de attitude van Israël, uitgaande van lagere, ten opzichte van het hogere, He, dan Israël zegt dat um, men kan de schepper niet begrijpen. Ja, met, het is boven elk begrip. Dat betekent men moet gaan boven het verstand. Met het geloof boven het verstand. En als men zegt, als daar in de Torah staat geschreven dat Israël wel heeft wijzen die de schepper begrijpen. Dan is het van de kant van de hogere gezegd wordt. Dat Israël in de mens is, uh, wekt bij zichzelf op de wensen om te geven. Dat is de, de kant van, ja, de, wens, de wens om te geven. En daarom zegt men als het ware van boven, de Torah spreekt van boven, zegt wel, ja, Israël kan het wel, de, het licht van de schepper kan wel ontvangen. Ja. Israël zelf zegt, nee, wij gaan boven het verstand. Wij kunnen niet, het geen gedachte kan de schepper begrijpen, maar van de, van de kant van het Torah wordt gezegd, Israël kan het wel. Waarom? Als, als zodra zij ja, de wens om te geven bij zichzelf opwekken, aanspreken, zijn hun wens om te geven, dan kunnen ze mij, mij, mij de schepper, ontvangen in hun midden. Duidelijk hoe dat, hoe dat in elkaar zit. En nu gaan we, dat was eventjes een inleiding om te verder in, in te gaan meer dat erbij uh, betrokken zijn bij deze discussie. De regel negen od kuf samych op de pagina kuf samych bet, 162. Amina le, ale vaddai shapirka amart Aminale, hij, ik zei tegen hem. Dus Shimon Bar Yochai. Nu. Vertelt. Zegt aan zijn zoon. Ik heb hem geantwoord. Ik heb hem gezegd tegen die filosoof. wat Natuurlijk dat jij. Goed dat jij zegt. is echt goede woorden. Man. Me, man. Mechai. Meitim. Man. Mechai. Meitim. Hela kadosboru de volgende pagina, de eerste regel. Van de zogers zelf. "Bela goed ata Atairia ho lisha. we achaf met ja. En nu goed, goed opletten. Zeer, zeer diepe iets wat hij, wat hier, en even tussen, tussen de lippen heen gaat hier. Geweldige bevatting wat we gaan nu leren in, in binnen een uurtje, nu in nieuw en een uurtje. Let op. Man, Michaelemijtij, elakutsob. Wie doet de doden opstaan? Anders dan de heilige gezegend is hij. Alleen de heilige gezegend is hij. Duidelijk. Wie doet de wie doet doden opstaan? Alleen maar Zegt die, Hakadosh Baruch, alleen de Heilige gezegende, zei, alleen Hij. De volgende pagina, de regel 1. Elijahu en Elisha kwam de profeet, grote profeet Eliahu, dus Eli, Eliahuw en Elisha, de volgende, de daaropvolgende, die twee, we aangaf m, uh, met uh, Mekiah en brachten tot leven, dus wekte uh, uh, doden tot leven. Waarin je nog dat Elisha wat gedaan? Elisha had het dan met die Chabakuk, wat we hebben geleerd van Chabakuk, dat hij hem ook tot leven gebracht had. We hebben niet gezegd hoe, we hebben een beetje geleerd daarover, maar nu erg interessant hoe dat zit in elkaar. Dus aan de ene kant zegt hij dat alleen de heilige gezegde zijn. Die wekt de doden op. Dat weten we alleen, hij dat doet. Nou komt nu Elisha, Eliau en Elisha, twee profeten in Israël. En zij uh, wekken de mensen uh, doden op tot leven. Punt. Man morit, man morit Geshemim. Ela twee kutsabri hu Ata Aata eliahu manalon, loon. Wenachit loon. Gaat hij verder, een ander voorbeeld geeft die. Man morit, wie doet het regen dalen, afdalen? Letterlijk. Anders dan alleen de heilige gezegende zij. Aata eliahu, kom nou, kom. Er kwam Eliahu, de profeet Eliahu, en we weten dat hij kwam, de profeet Eliyahu, er was geen regen. Of hij kon, hij kon stoppen de re het regen, het, het, gaan, het gaan regenen, hij kon stoppen dat en hij kon het ook weer uh, laten regenen. Dat is wat hij zegt. Er kwam Eliyahu en hij uh, weerde. Als het ware van hen het regen. Dus liet, niet regen, liet het niet uh, regenen. We het loon betse en gaf die wel, liet de het regen afdalen, vallen uh, in zijn gebed. Dus hij, met door zijn gebed, kwam met een geweldig regen. Punt. Man avat shamayavaara, de reekhoudri. Elakut shabrihu belachudvi. Ata avraham vit kaimu bakiyumuhi be, be, be, begine. Man avat vi wie maakte, wie uh, deed of maakte de hemel en de aarde. Anders dan alleen de heilige gezegende zei, alleen de heilige gezegende zei, de Schepper heeft het gemaakt. ata Abraham kwam Abraham als mens. Weet Kaimo en de hemel en de aarde bleven voor Hem, omwille van Hem voortbestaan. Nou, het is, het is, het is met wat, wat hij zegt. Ja, we hebben geleerd, we hebben geleerd dat geen mens kan wonderen doen. Ja, wonderen doen, het is alleen maar, de schepper kan het doen. Ja, hoe zit het nou in elkaar dat uh, Eliyahu, en we hebben ook over Jeshua gesproken, ja, dat het anders was alleen maar dan, dan, dan uh, wat Jeshua deed. Dat het niet, moet je niet begrijpen dat letterlijk, ja, dat hij... Uh, uh, dode lichamen, als het ware, deed, huh? nee, mensen. ja, op op, op, op, op, uit het leven, dus doden liet tot leven komen. En het is, niet dat is, de, niet dat is het, het wonder. Wat is dat? Hoe kunnen we ermee omgaan? Hij zegt ons dat kwam uh, Eliyahu en Elisha, en we hebben dat geleerd, we hebben dat in Tanakh geleerd, dat hij heeft doden, en de dood, de Habakkuk was dood en hij heeft hem tot leven geroepen. Hoe zit het die in elkaar? En wij gaan, we keren terug naar de vorige pagina. Hassulam, de, re, de rechterkolom, de regel 15. Oh, nee. nee, de regel. De linker kolom, de regel 24. Sorry. De, oot, de referentie van Oud koef sammig Gimel. Aminalei, vadai waday punt. Amart je Ik heb hem gezegd, zegt Shimon Bar Yochai. Waday, a amart. Ik ga direct dat vertellen. Natuurlijk heb je goed gezegd, mooi gezegd. Schrijf bij Israël, kan mogen dat er in Israël zijn zoals hij, zoals de Schepper. Kie mi, de volgende pagina, de rechterkolom, haal de eerste regel. want wie doet de doden opstaan, anders dan de heilige gezegende zij, alleen de heilige gezegende zij. Baal Elisha, kwam Eliahu en Elisha. De regel 2. We metim met en brachten, we metim met en brachten doden tot leven. Punt. mimo oridga shamim, hallo akadosh wie deed regen vallen anders dan de heilige gezegend is, heet de regel 3. Baal mena avatam kwam Eliehou en weerde, weerde het voor hen. Dus deed het ophouden, het, het regen. We horie dat aan. En aan en deed het vallen, dalen letterlijk, af het, het regen. Door zijn gebed. Dus hij was eigenlijk als de schepper zelf. De regel vier. Miasa Wie maakte de hemel en de aarde? Dan anders dan de heilige gezegendes zei. Dan natuurlijk alleen de heilige gezegend zei. Hij maakte de aarde, de hemel en de aarde. Maar Abraham kwam. Abraham, en de hemel en de aarde bleven voor voor hem beschwillo voor hem staat geschreven bij Avram, bij Ibaram bij Iwaram, bij Door door door van door, door Avraham, door zijn eh, geset, ja, door het Avraham heeft eh, had zijn malhoed opgetrokken naar naar de bina en daardoor kon de het voorbestaan dat is dan de tikkun van de wereld, correctie van de wereld, kwam van Avraam. Dat is gezegd, dat de ziel Avraam is, en natuurlijk in de mens, elke mens ziet ook deze kracht van Abraham. Dat hij uh, trok zijn mal goed, hij had zichzelf klein gemaakt, en daardoor kon hij wel het licht ontvangen, al is het maar klein, alleen nervus en roer, maar dat was al uh, de correctie van de wereld was door hem um, tot stand gebracht. Zeven bureaus. De uitleg. Rabbi Shimon Tiretz lo kizehu va Acht kmo shamarta. Shebo Israel id Va da in shapir shaper ka ze einosoter klal. Tien ette monatenu at me madele et mahashavat elf bo kla lukla. Vee u shalit behol rume shamaya tal de aino. Sugama lachima illo nime namasigimo to dertien veloja de a yade aï attardile am nam ze thirteen нет на там лану тура у мицвоч али да я эсик ба тура у мицвот ле шма фефтин зохим исраил ги да бег бу мамаш сестю ушки на то йд барах мит лабешет багем ат шем осим зайфентин но там ама от там ама осим шега боре йд барахос шем мехаим ומורידים גשמים גשמים, ומי שמים וארץ, ניחתינו חולה, ומי פחין נзо, הרי גמ' קמוהו ממאש, że גוס סוד, תвин דח מימא סехה אבל קול זה מסיגים רק אל ד' אינד תвин דח מפחין את המנש, לים מאút מימא, שין נמאלים, ת' יר' גור, קלאל וקלאל. Kedele watam, 23 nog even drie woorden. Kederech, gach mei, Eigenlijk, daar moest aan het einde van de regel 22 een kometje staan of in plaats van een punt. Kijk nou, een lange zin, maar geweldig alles vloeiend in elkaar. Ik voel van binnen geen, sto geen stoterend gevoel. Het is. Het is heel vloeiend in elkaar en geweldig hoe hij dat in één zin, lange zin, maar één uh, geheel vormt. En hoeft niet ges, ges, ges, gesneden te worden in stukjes. Zeven. Rabbi Shimon, Theretz, Rabbi Shimon legt hem uit of verklarde hem. Kiezä u wada met, Dat het inderdaad waar is wat hij zegt. 8. Israel it kamo. op, dat in Israel zijn er wel zoals hij, zoals de schepper. wat shaper kamart, dat is het fijn zoals je zegt. 9 we noemt Soter en in de en desalniettemin is dat spreekt dat niet helemaal niet tegen uh, ons geloof, ons volmaakt geloof, dus het is niet tegensprekelijk met ons volmaakt geloof, uh, de let. Tien Mahasewat Fisa Boklalukla, dat er geen gedachte kan hem, absoluut geen gedachte is, de menselijke gedachte, die hem kan pakken, die kan het gedachte van Hashem begrijpen. Wieh Husarid begon Shamaye en dat hij heerst in alle hoogte van de hemel. Twaalf, de heino. Kijk, aan de ene kant, ja, dus die twee dingen die zijn niet tegen Twaalf, de heijno, dat wil zeggen. Shogamam lachim, dat ook de hoge, de hoge engelen, en ama sikim oto, begrijpen hem niet, bevatten hem niet. Welo ja daai atar, diele en ze weet niet de plaats, zijn plaats. Amnam klapeize ze, maar tegenover dat of daar tegenover, over, Nathan laat het Torah om iets wat half als ons de Torah in de voorschriften. Shalideja esek, ik dat toera lishma, let op wat je zegt ons dat door het zich bij houden met de Torah in de voorschriften, lishma, lishma betekent. ...in de naam van de schepper... ...dat wil zeggen om... willen van het geven en niet... Zodat om, op, om dat om, om... ...om eer te ontvangen... ...eer te streken... ...of dat kinderen zullen... Oh, uh, um, uh, uh, ...blijven leven... ...of dat het volk... ...zou... Uh, ...voortbestaan... ...als het ware... ...overleving overle zo overleven... ...maar alleen maar werken... ...dat door het zich bezighouden met de Torah en de voorschriften, lishma, dus, omwille van het geven. Zo gij Israël de op, wordt Israël waardig, om daadwerkelijk met hem samen te vloeien, daar gaat het om, door deze samenvloeien, kunnen we ook de schepper ontvangen in onszelf, niet begrepen met het hoofd, hoe de schepper eruit ziet, en hoe hij... Euh, zich dit en hoe dit of dat, want dat is niet gegeven aan de mens, ook niet aan Israël. Maar door zich bezighouden met zijn Torah kan de mens zichzelf met zijn voorschri voorschriften kan Israël in de mens aanhechten zichzelf aan hem, dus qua eigenschappen samen gaan vloeien met hem, laten zichzelf vullen met het licht van Hashem. En dat heet dat men begrijpt dus men maakt zichzelf geschikt, ontvankelijk voor het licht. 16. in to it barak En de schina, de goddelijke aanwezigheid, de schina van de gezegende. Let op wat je zegt, Mitlabees het bij hem, gaat zich inbedden in hen. Atshemosimo tam, let op. Zo ver gaat het, dat de schina gaat zich inbedden in, hen, in hun kilim van Israël, dermate dat zij gaan dezelfde daden doen zoals de schepper, gezegend is hij, doet. Kijk nou, ge huh? Kijk nou hoe geweldig het is, zegt dat wanneer Israël, Israël zichzelf, kijk nou welke macht heeft Hashem aan dit volk gegeven, ook in het algemene aspect. Dat wanneer zij zich in overeenstemming brengen met, met hem, dan kunnen ze precies dezelfde dingen doen als hij. Dus inderdaad, dat zij in staat zijn, potentieel, om de doden, uit, uit, doden te doen opwekken. Dat is, wie kan dat doen? Israël, dus de kant van Israël in elke mens. En natuurlijk Israël als, als, in het algemene aspect, als zij, als zij echt gaan leren de Torah en de voorschriften doen, niet met handjes en voetjes, heb ik. Niet alleen omdat allemaal met al die, al die hun, hun uitgekende, eh, uh, uh, uh, wetjes wat zij maken, zelf de wetjes van mensen, van mensen alleen maar regeltjes maar als zij dat wel gaan doen lichma omwille van het geven dan kunnen zij zich verbinden met de schepper innerlijk en dan kunnen zij ook alles doen wat hij doet dat is ook Yeshua, hij heeft niets anders gezegd, herinner je nog wat Yeshua had gezegd ons, had gezegd ik doe niets anders. Werk, werk, ze hadden gezegd al die orthodoxen bij hem kwamen. Die naar, naar hem toe stapten. Herinner je toch? En zij vroegen hem. Hoe doe je? In de, hoe doe je? In wiens naam doe je dat? Hij zegt. Ik doe niets anders dan wat mijn vader doet. Precies hetzelfde doe ik wat mijn vader doet. Was het niet zo? Ik, net zoals mijn vader doet. Doe ik precies hetzelfde. Omdat hij was absoluut verbonden met, met Hashem. Daarom kon hij ook dingen doen zoals... Hashem deed. En nu gaan we verder nog. Dus kijk wat hij zegt ons nu al hier: dat Israël, niet alleen maar één uit Israël, niet alleen maar dat Yeshua dat kan, maar hij, hey, wat wij zien nu in wat de Zoger zegt: dat de hele Israël, het hele Israël, als die zich uh, in overeenstemming brengt met, met het Hogere, dus door de Torah en de voorschriften, dan kunnen zij. Precies dezelfde dingen doen als de schepper. Schehem Mechayim Meitim, dat zij brengen de doden tot leven en doen het regen afdalen, letterlijk vallen. En Mechayim Shamayim wa aards en doen de hemel en aarde staande houden, enzovoort. So 19. Om ie hem kamo mogen mama, en vanuit dit aspect gezien, zijn ze zij helemaal als hem. Nee, helemaal als hij, als de schepper. Jehu zout, dat dat is het geheim, zoals het geschreven staat, de regel 20, mima sege je van jouw daden, Hashem, leren we jou kennen. Avalkoolze, Massigim, Raadmichinat en Munasleen, Malet op. Dus er is als het ware bevatting van de schepper op deze manier. Maar, zegt hij, dat allemaal bevatten wij alleen vanuit het aspect van geloof, van het volledig en volmaakt geloof. Dat wil zeggen het geloof boven het verstand. Alleen door het geloven boven het verstand. Door zich verbinden met Yeshua, met de ketter, alleen daardoor kan men dat doen. Sheinam Malim, hier hoort dat men, wat betekent dat? Dat men niet doet, uh, absoluut niet doet, uh, uh, zich, gaat men absoluut niet uh, overpeinzen uh, over hem. Dus verstandelijk gaan overpeinzen. Kedela achmatam, om hem te begrijpen... door hun wijsheid. Kaderah gachmeyagoyim... zoals de wijzen van de volkeren dat doen. iedereen begrijpt het? Dus, net zoals in het begin... wat we hebben gezegd... Net de, met, de, met de plaats... van onder de taberkun... kan men de schepper niet begrijpen. Daar is de plaats van de volkeren... der wereld in de mens. Maar alleen door de plaats van boven de geze... boven de geze is de kilim van het geven, de kilim van de schepper. En dan, daarmee kan men wel het licht naar binnen halen. En, zoals, men, zoals hij zegt, de doen uh, gaan lijken op hem, helemaal als hem zijn. Maar, er ontbreekt natuurlijk één ding dat, natuurlijk dat, men dient ook die volkeren der wereld dan aansluiten aan, de, aan Israël. Het belangrijkste gegeven is, en dat is dan de steen des aanstoots, is, zowel in het algemene aspect als in het bijzondere, om Israël te verbinden met de volkeren der wereld. Eigenlijk, goed opletten. Niet dat Israël zich Scheidt van de volkeren der wereld, dan kunnen ze voor geen nooit op deze manier tot vervulling komen. Ze zullen niet tot vervulling kunnen komen als ze Jodendom naleven en alleen maar zichzelf beperken tot hun uh, Jood zijn. Ze moeten uh, open zichzelf gaan stellen om door te geven, eerst zelf te kunnen ontvangen en dan door te geven aan de volkeren der wereld. Precies hetzelfde, want precies hetzelfde uh, mechanisme werkt binnen een mens. Als alleen maar de boven de gezel ontvangt, en laat het niet doorkomen naar onder de gezel of onder de tabel, ik zeg het soms door elkaar, het is hetzelfde. Dan is er niet, daarin is er nog niets, want we hebben dat geleerd, alleen die beide moet je, mannelijke en vrouwelijke, moet je dan verbinden met elkaar en ten aanzien in het algemeen aspect is het zo dat Israël is het mannelijke en de volkeren der wereld is het vrouwelijk, ook ten aanzien van de hele wereld, ja, in het algemeen aspect als je kijkt dan is Israël mannelijk Israël is het geefend en de volkeren der wereld zijn in verschillende mate maar het is altijd ontvangende, zij willen ontvangen Israël is allemaal alleen maar te leven, in leven geroepen, het volk Israël om te geven. Dat is alleen Israël, dat is het, het mannelijke in de hele wereld, van de hele mensheid. Het mannelijke is het Israël, omdat zij zijn gevers. Zij moeten wel geven aan andere volken, anders is het, anders gaat het niet. Want de volkeren zonder Israël, willen alleen maar ontvangen. En we zien het wel allemaal in de wereld dat het zo dat so is. Dan kan dit niet ook hier in het algemene aspect. Moet ook deze verbinding gemaakt worden tussen Israël en de volkeren der wereld. Alleen dan, dat kan brengen de eh, gmartikel. En zowel in de mens. En dat kan alleen maar wanneer de mens binnen zichzelf eerst deze volledige correcties doet. Waarbij hij volledig zijn mannelijk en vrouwelijk verbindt, door al zijn uh, wensen boven de tabor, boven de geze, of boven de tabor en onder de tabor te corrigeren, omwille van het heef. De volgende, we gaan naar boven. Uh, Uh, ...naar boven... ...dus letterlijk en figuurlijk... ...naar de, de tekst van de zoger zelf... ...dat is voor ons altijd... ...naar boven gaan... ...Haslam is naar beneden... ...want dan is het, het is het begrepen... ...van de zoger... ...in zekere mate... ...maar het is altijd zoger... ...wat hij ons nu vertelt... ...is ook het slaat ook op de zoger... ...zoger kan men niet met het hoofd begrijpen. ...het is alleen maar boven het verstand gaan... ...en als je nog een keer doet de zoger... ...dat is heel anders wordt het heel anders, niet anders, maar heel diep, het heel dieper en dieper, er is geen einde aan het begrepen van de zogger, want de kent geen einde. Er is geen einde in het begrepen van de zogger, net zoals de schepper is ongrijpbaar, zo is het ook de zogger begrepen. De regel, um, um, de regel vier, ja, dat is de pagina Kuf samach Gimmel. Dat is net zoals op de vorige pagina. Daarom, uh, de regel 4 uh, op de volgende pagina dus Kuf Samig Gimmel. 163. De regel 4 dus. Uh, Ood Kuf Samig Dalet. Zeer, zeer belangrijk nu dit aspect van het wat wij hebben geleerd al is... het is ook... O, uh, voor ons ook nodig... om... voor de Brit Gadascha wat wij hier leren... hoe kan dat, dat... dat wij zien wel dat het... ja, ik heb jullie verteld dat... in de Brit Gadascha wordt niet gesproken... over... over de fysieke wonderen... Hè, dat Yeshua heeft het fysiek... fysiek... het menselijke lichaam heeft... Uh, dat Verbeter of uh, genezing heeft gebracht, of, of wat dan ook. Of doden, we hebben geleerd daar. Een dode, een dode, een dode, een dode jongetje, ja, of zo was het. Een dood meisje. Dat heeft, zo heeft het, heeft het uh, kind. zo ja, ja, heeft het dode kind, heeft het. Meisje, een, een meisje, herinner je Een meisje, van de precies. een dochter, ah? dochter, van de Iris. Precies, het dochtertje van de Iris, precies. Dat meisje dat. dat dood was, en, en, allemaal, en iedereen al, het lichaam begon al te stinken, uit elkaar vallen, en dan Yeshua zei, nee, ze slaapt, en ze dachten dat het, ze, iedereen lacht hem uit, herinner je nog, en we hebben geleerd, dat staat in de Brit Gadasja, dat hij heeft, dat kind, uh, tot, uit de doden tot leven geroepen, hoewel daar staat geschreven iets anders, dat zij niet dood was in de ogen van Yeshua, herinner je wat Yeshua had gezegd, dat zij sliep, en zij dachten dat zij dood was, dus de mensen die in de omgeving dachten dat zij dood was, terwijl hij zag dat zij sliep dus, maar hoe in ieder geval, het is toch wel erg gevoelig, gevoelig kwestie van hoe dat zit in elkaar, dat aan de ene kant wordt gezegd dat alleen de schepper kan de met de de, de mens, de do, doden opwekken, uit de, <coughs> tot leven, op, op, op doen opstaan, en aan de andere kant, zoals de zoger ook laat om zien, dat er was Eliahu, er was Yeshua, uh, sorry, Eliyahu en Elisha, en zij hadden wel, het vermogen, om, de doden te doen opstaan, Zoals so, Elisha, we weten het geleerd met Achabakuk enzovoort. So de regel vier. Wat kufsamig dalet. Man, manhik, Shamsha, elakutsho bryhu. Ata yhosh, yhoshha vishahik le upakit Faifle de Jakum al kiyuma vishtachach Dichtief. Weedom ha-shemesh. Vajarach vayara, vayar, amad. Vajarach amad. Sorry. Um, vier. Uman manig samsha. En nu ga ik kijken wat hij zegt verder ons. Um, en wie bestuurt de zon? De zon dat schijnt. Anders dan de heilige gezegend is hij. Natuurlijk niemand. Ata, or Iehoosha, het staat geschreven in de in de Tanakh. Daar kwam Iehoosha, kwam een grote profeet, Iehoosha, we en deed hem um, ...en bracht hem tot zwegen... ...opakidle... ...en... ...had hem... ...opgedragen aan de zon... ...dus aan de zon, dus de zon dat scheen... buiten ...overdag, en... ...deed hem, dus bracht hem tot stilte... ...tot zwegen... ...en... ...droeg hem op... ...om... Uh, ...dat die dat die zou gaan stoppen, stoppen. De zon bracht die tot stoppen. Dus de, de zon uh, ging stoppen op zijn plaats en ging niet verder uh, zijn weg uh, doorlopen voor een bepaalde tijd. Kutschabrihu gozer zes gezerdin of Hochi moshe gazer gezerdin weet kaimo we gaan die verder nog in ons schrijven en eh, voorbeelden ervan de heilige gezegend is hij hey, uh, doet verordeningen din der, de Verordeningen maakt. Uh, of hoog in moshe, zo so doet ook moshe, zo deed ook moshe. Gazir, gazerdin moshe ook verordeningen heeft uh, gedaan of weet kaimo. En dat was opgegaan. En dat was, het gebeurde wel. Punt 6. Und du die sagt Gozer -G -G -G -G -G We de Israel, die de Heilige gezeigende die, die, die verordent, uh, ein, dat, ein, Gdien, Iets dus van de in de hemel, de schepper, als het ware een, een bepaalde beslissing neemt. Een zware beslissing ten opzichte van beneden, van Israël, van de mensheid. Om bijvoorbeeld iets te vernietigen of zo. Nou, zegt Wet Zadikai de Israël en de rechtvaardigen van, het, van Israël. Mewaatlinlon, die gaan deze, deze verordening van de schepper uh, teniet doen, als het ware opzeggen. Dus zij kunnen dan de, de, de oordeel, het oordeel of verordening van boven, kunnen zij ook door hun rechtvaardigheid, door de kracht die zij hebben, kunnen zij dat ook uh, annuleren, wat Hashem van boven um, uh, veroordend. We hebben dat geleerd ook in uh, uh, Profeet, herinner uh, je, we, welke Profeet was dat? Nou, Jona. Herinner je van Jona? Jona was, een Profeet Jona, die door Hashem, het was wel een andere sheets, uh, that, maar dat was, and was niet dat, wat, wat we hier noemen, maar, maar Jona. Want dat was, het wordt gezegd, dat uh, Hashem klappen uitdeelt en Hashem is ook degene die de wonden uh, verbindt. Ja, we hebben dat ook gele geleerd met Jonah, profeet Jonah, Jona, Herinner je, ja, profeet Jona, dat Hashem heeft al verordening uh, laten uitgaan, voor, al, van boven, om Nivea, uh, Nineva, sorry, Nineve, Nineve <laughs> om Nineve, om de, de stad, nee. hè? Uh? ...Ninwe, omdat hij geprobeerd... ...Ninwe is in het... In het uh, ...Hebreus, Ninwe. Maar... Yeah, ...Ninwe, uh, de staat... ...grote staat... ...om uh, uh, um die te vernietigen. Omdat zij gedroegen zich... ...al zeer slecht en uh, als het ware... ...omkeerbaar was het. En toch heeft die... ...de profeet Jona... ...uitgekozen Hashem om hen... ...nog een kans te geven... Voordat de stad zo vernietigd zou zijn, had hij wel Jona geroepen, Hashem, om hem en hem een opdracht had gegeven om te gaan naar, naar deze stad en om hem eh, te waarschuwen om tshuva te doen, om indir te doen. En dat Jona heeft dat gedaan, gedaan. Het was geen Joodse stad. Het was een stad van eh, volkeren der wereld. He? Daar gaat het over. Dus Jonah betekent, Jona betekent ook een duif. Dat betekent iemand van die Israël. Van boven de Gezee. In de mens. Die gaat naar onder de Gezee. Ja, die gaat naar de volkeren der wereld. En brengt hen tot Shua. Dat zij inkeer doen. Dat ze man omhoog brengen. Dat is wat de Torah ons vertelt. En daardoor worden ze gered. Komt daar Chesedim. Want ze hadden geen Chesedim. Daarom hadden ze vreed uh, met elkaar om, omgegaan, met, met, anderen, et cetera, en dan, hadden ze, kregen ze chassadim, en daardoor, de, ook de, de, als het ware, de woede van boven, was, uh, weg, weg, dus, uh, verwijderd, als het ware, van hen. Dat was, dat is wat hij zegt hier, een beetje lijkt erop dat, de rechtvaardigen van Israël, die, hebben de kracht om de verordening van Hashem weg te, weg te krijgen. Dichtief, omdat dit geschreven staat. Um, tzadik Mosheel Iratilokim. Tzadik heerst uh, over, kunnen je zeggen, de vrees van Elokim. Heerst de vrees van Elokim. Dus heerst eigenlijk vrees van de Elohim, dat is dan de verordening van Elohim. Dus een zadik rechtvaardige kan dat um, heeft de kracht om zo'n verordening weg te krijgen. de acht paak het loon. orhavi mamash le it dame le En bovendien nog meer, zegt hij de hij, want Hey Hashem Pakitlon heeft hen opgedragen alleen mij om te gaan op hun daadwerkelijk, op zijn wegen zijn wegen opga dat zij hun, dat zij, hun wegen, dat zij zijn wegen de wegen van Hashem uh, Zullen opgaan. Dat is de opdracht van Hashem. Dat zij Zijn wegen uh, opgaan betekent. Wat betekent dat? leed, dame begeelen om op Hem in alles te lijken. Dus die, wat is rechtvaardig? Die lijkt helemaal op de Schepper, die alles. De Schepper is barmhartig. Er staat geschreven. De schepper is barmhartig, wees jij ook barmhartig. Wat betekent ik in het leken op Hashem? Hij is barmhartig, wees ook jij barmhartig. Hij is genadig, wees ook jij genadig. Enzo. Dus, overeenkomst uh, naar regenschap. Punt acht naar de punt. Azaal filosofa 9 weet geir, bekvar shalachim we konden ketina, en nu staat hier iets bijzonders, als als deze filosoof deze grote filosoof, die ging, die hoorde dat wel he, wat Rabbi Shimon hem had gezegd, die ging van door, het geier, en heeft en heeft, het geier, dan is het letterlijk is het dat hij he is tot joden om over, zeg overgegaan of bekeerde zich tot Joodendom letterlijk, is het zo. So? En bekeerde zich tot Joodendom bakwar shalachim in een dorp, that in een plaats dat heet kwar shalachim dorp van Zendelingen. The war het, war het geveist, war de plaats waar het geweest was, de plaats heet het dorp van Zendelingen. Waar hij, heet? Huh? Shalachim. Sh sh sh shalachim. Ah, shalachim. Dat is net als hetzelfde is. That is Shelach is alleen omgedraaid. Is. Ik weet niet waarom ik zo zie. Maar het like is waarschijnlijk uh, hetzelfde. Shechalim. Het is. Bij jou staat ook in de uh, Ja, ik, ik, ik van de Ah, oké, okay, dat is hier. Maar het is staat wel Shechalim. Het moet wel Shelachim, -Sh denk ik. Want uh, uh, Shechalim weet ik niet. zo. Ik ken dat zo'n woord niet. En ik volgens mij moet het. Um, maar goed. Het woord de dorp van. Shechalim, uh, ik lees het als Shelachim, als uh, Lamed voor de head, en dan is het het dorp van Zendelingen. Maar het hoeft niet, uh, hoef niet precies zo geschreven te staan, hè? Huh? Shechalim, ja, oké. We karon, we maar dezelfde, dezelfde letters, dezelfde letters. We karen en hij werd genoemd Yossi Katina, de kleine Yossi. Yossi. We Olif, Oraita, sage we Iu, Tien Ben, hachimin, we Zachy in de Ahu Atar. Deze is, is, is, is, deze man is, is nieuw geworden, zijn naam is geworden dan Josie Katina, kleine Josie. En hij le leerde veel de, de Torah, de tora, veel van de Torah leerde hij. En hij is een van de wijzen en rechtvaardigen van deze plaats. Het is niet, uh, is niet een, alleen maar een verhaal uh, in de Zoger staat wel, en op een andere plaats staan wel referenties ook op deze kleine Jossi, dus een gooi en, een en huh. niet-Jood die hoorde Shimon Bar-Jochai en de kracht van Shimon Bar-Jochai, en hij kwam dus uh, bekeerde zich zo, so de naam bekeren is natuurlijk uh, is natuurlijk uh, Iets wat uh, weinig zeggend is. Ja. Het bekeren van uh, de ene, het ene, want dat was in de tijd van Shimon Bar -Yohai. Dat was de tijd al toen, uh, ja, ik bedoel, het is bekeren in, het, in de, de, de hele taal betekent, bekeren staat niet, bekeren, kijk, in het christendom bijvoorbeeld duidelijk staat het, ja, bekeren tot christendom. Ja, in het jodendom is het niet zo, want... Bekeren in het jodendom bestaat niet. Het, het, het nooit hebben ze dat gedaan, waren, hadden ze wel geprobeerd een keertje daargens. Er was een, eenmalig was het wel zoiets. So we ze proberen ze iets. kleinschalig klein probeerden ze te doen. Alleen, maar het, is, het, het gebeurde nooit in, in het jodendom. Want er is geen, er is geen begrip bekeren in het jodendom. Je men kan niet bekeren een mens tot iets dat. De mens niet zelf van boven heeft uh, het geestelijke opgenomen in zichzelf. Dat hij klaar is daarvoor en niet uh, door mensen handen. De mens kan niet bekeerd worden tot het heilige. Eigenlijk, tot het heilige kan men niet beke zichzelf bekeren. Daarom, kan, kijk nou hoe staat het in, het, in, het, in de heilige taal, uh, bekeren, het Ja? Heet het woord in het hele taal heet giur maken. Ja, geur komt van het woord gar, ger. Van het ger ook iemand die uh, komt in het, in het, tot Israël, verheft zich tot Israël. Verheft, waarom zich iemand verheft zich tot Israël? Iemand die verheft zich tot Israël is, die komt van het, de volkeren der wereld. Die komt van de, onder de Gazé die komen naar boven de gezegde. Ze verheft zichzelf. Dat is de verheffing. En hoe staat het? Staat het ger. Ger komt van een woord. ga. ger, lagur, Goer. Goer betekent te bijwonen. Bijwonen. Dat is eigenlijk de, de, de vertaling van het. Wat wij noemen dan bekeren zichzelf, be bekeren tot joden, dan bestaat niet, nog een keer, absoluut bestaat zoiets niet, maar betekent, als iemand uh, dat doet, betekent, in de hele taal, betekent, wat doet hij welke handeling, innerlijke handeling de mens verricht dan, hij komt als bijwoner bij Israël, waarom als bijwoner, zijn plaats, oorspronkelijk, naar zijn engelen, herinner je nog, de engelen die altijd over de der wereld, uh, heersen of uh, hun, hoe heet het, hun uh, beschermengelen. Die zijn van onder de taboren of onder de gescheid. En nu komt die in het, in het, in tot Israël. Hij gaat zich verheffen, hij is bij Israël. Het is niet zijn wortel. Hey, wortel kan je niet, niet bedriegen. Men kan, men kan wel... Opstegen tot Israël, ja, door zich zijn hart open te stellen omwille van het geven, Maar jullie zijn ook uh, allemaal, wie um, hier niet Joods is, is allemaal jullie ook gerim. Ja, omdat jij leunt jezelf, jij verbindt zichzelf met Israël. De ja, wens om te geven, in jezelf. Niet naar het volk Israël, dat jij verbindt jezelf met het volk Israël maar jij verbindt in het algemene zin jij verbindt jezelf met het Israël in jou zelf en dat is alleen de geestelijke handeling, alleen daardoor gaat de mens uh, wordt je ware Israël, dat hey, like is wat wat jullie doen Dat is wat wij ook hier doen zonder bekeerd te hoeven te worden in vlees uh, en bloed dat is absoluut niet nodig het helpt niet hey. Dus dan betekent, geer betekent, te gaan bijwonen bij Israël. Heellijk. Iemand die van de wens om te ontvangen is voor zichzelf, die gaat hier bijwonen, bijwonen, bij een andere wortel, bij, het, bij, het, uh, bij Israël, betekent de wens om te geven. Dat heet, ja, zie je dat? Er zit geen woord jodendom in het bekeren, in het, in het bijgaan wonen, zichzelf dat is wat hij deed, deze filosoof, die ging bijwonen bij het volk Israël. Wat betekent bij, het, bij Israël? betekent hij had zijn eigen Israël aangesproken. Hij had groot was in de Torah geworden. Hij ging de Torah leren. De Torah is van de schepper. De Torah is gegeven aan, aan Israël. Dus aan Israël betekent de boven de gezet die ja. Ja, aan Israël, zij moeten, a, nou, gebad ten opzichte, een gebat ten opzichte van de hele mensheid. Zij moeten het doen en uh, zij moeten doorgeven verder aan de wensen om te geven, of wensen om te ontvangen.